Gisteren tweede, vandaag, eerste, ja... Dan, dan is het een beetje een wonderkind, hè? Een wonderkind. We gaan nog even terug naar Gio Lippers want die ziet weer finishers, hè? Ja, Johnny Hogeland komt boven de streep op zes minuten van Edvald Boasson-Hagen. Boasson-Hagen dus de winnaar van de etappe voor Bouke Mollema, voor Kazar El Fares, Chavanel, Vovanov, Paterski, Muravjev, Iver en Bozic. Dat waren de eerste tien, Maarten Chalingi op de vijftiende plek. Jürgen Leukemans van Vakantsevallei op de dertiende plek. En dan op de zeventiende plek het sprintje gewonnen van de achtervolgers uh, door Frank Schlek. 4 minuten en 26 seconden achter Boasson-Hagen. Met Koenigo, met San Cadell Evans, Perro Contador, Tarame, Andy Schlek, Jelle van Embert, uh, Coppel zit daar nog bij, Oeran zit daar nog bij. En dan is er een uh, stevig gat naar uh, Thomas Verclaire met Basso. Dan kijken we naar het klassement. Thomas Verclaire is dus aan de leiding. 1 minuut en 18 seconden is nog maar het verschil met Cadel Evans. Frank Schlek op 1 minuut en 22 seconden. Dan Andy Schlek, minder verloren dan dat hij gevreesd had vandaag. 2 minuten en 36 seconden. 5 Samuel Sanchez. 6 Alberto Contador. Op 3 minuten 15. Dat moet hij toch gaan dichtrijden. Op een van die komende dagen. Dan 7e Achtste 8e Basso. 9e Danielsen. En 10e Rigoberto Uran. Hebben we de eerste team van het algemeen klassement gehad? Er is een beetje geschud. Maar de rotte appelen zijn er nog niet uit. Gio, één vraagje nog. Is er iets vernomen nog van Rob Ruijf? Is die nou, gefinancierd ergens? Zien? Nou, ik heb hem niet zien binnenkomen. Want om de renners live te zien binnenkomen, moet ik gaan staan. Ik heb net dat klassement gedaan. Er werd wat gefloten door uh, de, de, de, de mensen hier bij de aankomst. Dus het zou kunnen zijn ja. dat uh, Ruig daar over de streep kwam. Ik kan nog heel even weer kijken naar uh, de uitslagen, de transponders. Want dat is wel een van de grote voordelen. Die geven ze natuurlijk vrij snel. En dan kan ik zien of Rob Ruig daar inderdaad inmiddels tussen staat. Ik zie hem hier nog niet staan. Ja, daar zie ik hem staan hoor. 47ste, hij is binnen op 7 minuten. Dus heeft hij een flinke tik opgelopen. Maar opnieuw binnen de beste 50 geëindigd. Dat kan niemand hem geloof ik navertellen. Er zijn er maar weinig die dat kunnen in deze Tour. Iedere etappe van deze Tour bij de beste 50 aangekomen. Rob Ruig dus gevallen bij de voet van die beklimming. Jammer dat het daar misging. Want anders denk ik dat we nog mooie dingen van hem hadden kunnen zien. We gaan er straks uitgebreid over verder praten. Maar om twee minuten over vijf gaan wij eerst eens even naar het uitgestelde nieuws van vijf uur. Vanavond BNN Today. En ik denk dat als Fouclair wint, is hij toch de sterkste. Ja, dat dat was een mooie Cruyffiaanse en... redenering. Vanavond om half negen op Radio 1. Wel een mooi schuit trouwens waar jullie zitten. Dus eigenlijk een... Dingetje, een soort varende seksclub-achtig <laughs> ding. Luister en kijk mee op radio1.nl. Dus hoort u gehoest vanavond, dat kan kloppen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Het album van Ben Monkelsoe is nu overal verkrijgbaar. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Na net wel. Inspectie bezorgd om veiligheid in Maastad-ziekenhuis. Merkel en Sarkozy bespreken Griekse schuldencrisis. En Ronald Koeman in beeld als trainer bij Feyenoord. De inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. De inspectie vraagt zich af of het ziekenhuis de uitbraak van de multiresistente bacterie voldoende onder controle heeft. Vanochtend werd duidelijk dat er weer vier patiënten zijn overleden die besmet waren met de bacterie. Daarmee is het aantal opgelopen tot 25. Een commissie onderzoekt of ze ook door de bacterie zijn overleden. Inspecteurs zijn vanmiddag in het ziekenhuis om zich een beeld te vormen van de maatregelen die zijn genomen. Later vandaag besluit de inspectie of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een opnamestop of extra toezicht. Het Rotterdamse ziekenhuis kampt al sinds september met de bacterie. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 70. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy ontmoeten elkaar vanavond in Brussel. De twee zullen proberen tot een gezamenlijk voorstel te komen voor de schuldencrisis in Griekenland. Er bestaat nu nog verschil van mening over de steun van de banken. Duitsland en bijvoorbeeld ook Nederland vinden dat de banken moeten meebetalen aan een reddingsplan. Frankrijk is daar tegen.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 Colson wist als oud-hoofdredacteur van News of the World... mogelijk van de afluisterpraktijken van de krant. In het Lagerhuis noemde oppositieleider Millie Band... de aanstelling van Colson door de premier... een catastrofale inschattingsfout. De Belgische koning Albert is diep bezorgd... over de politieke impasse in zijn land. In een emotionele tv-toespraak luidt hij de noodklok... over het uitblijven van een regering. De tv-toespraak is uitgezonden aan de vooravond van de nationale feestdag...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 verstandhouding tussen onze gemeenschappen tot stand te brengen. Hij waarschuwt dat de impasse leidt tot ongerustheid en onbegrip bij de bevolking. Ook kan de situatie volgens de koning de rol van België in de Europese Unie schaden. Na wekenlange discussies is Radko Mladic akkoord gegaan met een advocaat... die voldoet aan de eisen van het Joegoslavië-tribunaal. De advocaat die Mladic officieel bijstaat is Branko Lukic... die al veel ervaring heeft bij het tribunaal. Een Servische raadsman werd eerder geweerd omdat hij geen Engels of Frans spreekt, de twee officiële talen bij het tribunaal. Mogelijk gaat die advocaat Mladic alleen vanuit Belgrado adviseren. Zeven leerlingen van een school in Warven in Groningen... die zakten voor hun VWO-examen, hebben wel een HAVO-diploma gekregen. Volgens de onderwijsinspectie is dat mogelijk door een maas in de wet. De HAVO heeft een examenvak minder dan het VWO... waardoor de school één onvoldoende van de leerlingen kon wegstrepen. De cijferlijsten waren daarna goed genoeg voor een HAVO-diploma. Er is een wetsvoorstel in de maak om het gat in de wet te dichten.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 De Noor Boasson Hagen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij ontsnapte uit een koproep op een kol van de tweede categorie... op acht kilometer van de finish in Pinerola in Italië. Het was de tweede etappezege voor Boasson Hagen in deze Tour. Tweede werd de Nederlandse Rabo-renner Bouke Mollema. Gele truidrager Veuklair verloor een halve minuut op de andere favorieten... maar blijft leider in het algemeen klassement. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht opklaringen en een graad of 11. Morgen overdag vrij veel bevolking met buien, behalve in het noordwesten. Het wordt 18 tot 21 graden. Namorgen wisselvallig en hooguit 18 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 50 kilometer file. De meeste vertraging in de regio Rotterdam door hevige buien. Op de A20, Hoek van Holland Gouda. In beide richtingen staan lange files bij Nieuwekerk aan de IJssel. Op beide rijbanen is maar één rijstrook open. Verkeer tussen Hoek van Holland en Gouda kan dan ook het beste omrijden via Den Haag. Verder nog op file op de A7. Er staan dan richting Hoorn 9 kilometer tussen af het en de af het A van Hoorn. Er stond een vrachtwagen met pech, maar inmiddels zijn de rijstroken weer vrijgegeven. En door een autobrand.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 10 minuten over 5, u bent weer terug bij Radio Tour en heeft het ongetwijfeld natuurlijk al vernomen. Bozon Haken won die etappe, er werd een enorme inspanning gepleegd door de klasse mensenrenners. Maar uiteindelijk wonnen ze wel tijd op de gele truidraker en de favorieten verder niet echt ten opzichte van elkaar. een boel om over na te praten, maar eerst gaan we natuurlijk eens even terug naar de finish. Gio Lippens, want uh, er zijn al een paar bussen binnengekomen. Inmiddels, hè, ja, ik. Ja, ja, de Touringcar, de Double touring Touringcar. Die is ook binnengekomen. Met daarbij Kevin Dish, Husoft, de, de Sprinters. Dus uh, met daarbij ook de Nederlanders. Adi Engels, Nicky Terpstra, Laurens, Dam, Joost, Postuma, Lieve Westra. Ze kwamen allemaal binnen. En in dat gezelschap. Hij hoort niet op die plek thuis. Ook al heeft hij deze tour laten lopen. Robert Geesink in de grote bus dus. Uh, ja, vrolijk kabbelend uh, over de finish. Op 14 minuten en 17 seconden van Edvald Boasson-Hagen. De tijdslimiet, maar nou, er zal vandaag geen probleem mee zijn. 43 minuten en 52 seconden. Lang niet iedereen is binnen. En ik kijk wel nog even naar uh, Thomas Verclaire. Die een gebaar met zijn hand maakt van jonge, jonge, jonge. Dat was wat hoor. Dat was me toch een ritje dat had ook helemaal verkeerd af kunnen lopen daar met die gele trui. Vooral dat moment waarop hij op die parkeerplaats afdook. Ja, zo'n sprong maakte die. Hij houdt nu de arm zo'n beetje omhoog om te laten zien hoe hoog dat taluut was waar hij vanaf moest springen. Onder die carport door, langs die geparkeerde auto. En het ging allemaal maar net goed. Thomas Verclair dus weet ook nu wat het is, hoe gevaarlijk het kan zijn om af te dalen. Uh, nou ja, we weten dus ook dat Rob Ruig uh, gevallen is. Hij is dus ook inmiddels al lang binnen. En we weten dat achter Boris van Haken Bouke Mollema ja, de ereplaats pakte. Het is misschien wel de slechtst denkbare plaats, een tweede plek. Steven Dalenboud met Bouke Mollema. Bouke, reed je in volle finale mee uh, over een afdaling waar veel over gezegd is. Um, <laughs> hoe beleefde jij die finale? Uh, ja, je rijdt natuurlijk voor de overwinning, uh, dat weet je uh, wat, ja, dat weet je wel als je zoveel minuten voorsprong hebt. En, uh, ja, ik wilde gewoon alles geven op die klim, net alsof de finish boven was. En, uh, ja, dat heb ik gedaan. En het eerste deel nog een beetje gewacht... omdat het, omdat het, het tweede deel stijler was. En, uh, ja, ik, ik, ik gaf alle het tweede deel. Ik kwam bij, net bij die jongen van uh, Sauer, Hiver En, uh, en uh, ja, Bolsonaro was denk ik al, al een stuk verder weg. Dus uh, ja, die afdaling, dat is uh, echt levensgevaarlijk bijna. Je die, die, die, Ziet verder ook uit zijn pedalen schieten? Ja, de eerste bocht schoot hij uit het pedalen. En, en de twee bochten verder lag hij, schoot hij de bosjes in...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 Het smaakt altijd naar meer natuurlijk zo'n tweede plaats. uit uh, Vio. daar gaan we zo even over hebben. Eerst heel even toch over het parcours, aard, Want we hebben er een paar mensen af zien gaan tussen geparkeerde auto's. Dat loopt dan allemaal goed af en dan vinden we het een schitterend parcours. Maar dat had ook heel anders af kunnen lopen en dan zaten we hier met een heel ander gevoel. Is dit een tourparcours of zeg je, ja, ze namen gewoon zelf ook die risico's in de afdaling? Je moet wel risico nemen. We hebben gezien uh, hoe hard ze erop rijden. En dat je dan in de afdaling tijd verspilt, dat is wel het laatste wat je wil. Dat is, dat, is de, ja, dat is het risico wat erbij hoort. op het moment dat je mee moet doen voor het klassement of voor de overwinning. Hagen wist ook, uh, had het verkend, zei hij. Uh, deze etappe, de etappe van gisteren ook. Speciaal omdat het toch wel op zijn, uh, zijn idee was. Dus met voorbedachte raad ook uh, ja, scherp meegeweest in de, in, in, de, in de aanval. En die wist wat te komen ga, uh, kwam, of wat tevoorschijn kwam in de afdaling. En hij wist ook dat hij daar met voorsprong over de top moest komen. Dat heeft hij ook gedaan. En dan is het, uh, ja, als je dan weet hoe de afdaling loopt... waar je de bochten uh, moet houden en inhouden... dan rij je een soort van free ride to the finish, uh, noemen ze dat. En in die zin zeg je, je kan het parcours verkennen. Uh, dit is ook wel een beetje de heroïque van de tour die we hier zien vandaag. Want het, het was wel een paadje, Als je nu in je auto zit, Je hebt het nog niet gezien. Vanavond wel even kijken, het is wel een bospad, toch? Ja, zeker. Maar dit, we zien het nu in de tour. Maar uh, ik ben niet anders gewend dan dat we er daar overheen gereden hebben... en gedaald hebben en geklommen hebben. Dit zijn de parcours. Dit, vijf keer de ronde van Italië gereden. En dan, yeah. dan doe je niet anders dan dit. Dus het is niet zo... Ik vind het, de, de verwondering van, uh, van, van veel volgers en dat soort mensen is dan misschien omdat ze Italië niet gedaan hebben... of dat ze bijvoorbeeld de klassiekers niet doen. Want ook in Luikbasnaak en Luik je over zo'n paadje heen... ook okay. naar boven en naar beneden. Dus ik vind dat in dat opzicht wel meevallen. Dan komen we even bij het belangrijkste van de dag... want Veuclair is uiteindelijk uh, de enige die tijd verliest... terwijl je nou net denkt, als je ziet hoe gemakkelijk... hij in ieder geval op dit verklimmen nog mee naar boven gaat... en hem zelfs even zag dromen van... misschien ga ik nog wel weer 20 seconden extra pakken. Die moet wat dat betreft is natuurlijk blij dat hij geen ongeluk gehad heeft... maar die zal toch balen. Ja, normaal is het jeugdige overmoed. In dit geval uh, is het niet uh, meer de jeugd. Maar wel de overmoed van, uh, ik heb het laten zien. Ik hem gisteren sneller naar beneden. Ik rijd altijd sneller naar beneden dan iedereen. En nu was hij net eventjes over de grens van uh, wat wel en niet kan. En dan uh, krijg je het zogenaamde dekslapje neus. We gaan zo weer even eerst naar Gio Lippers nu. Gio, want uh, inmiddels zijn de stofwolken opgetrokken. Um, alles is een beetje duidelijk hè, aan klassementen en alles. Ja, en iedereen is binnen voor zover ik kan zien, want ze hebben een hek op de streep gezet. Dat lijkt me dan toch wel dat dan ook de bezemwagen Laten we het hopen, moet hopen, ja. ja, laten we het hopen, want anders moeten die renners na die afdaling ook nog eens een keer ja. een hek over. Jelle van Endert staat op het podium. De man die na plateau de Bijen zo ja, gelukkig was, maar ook zo sterk was, dat hij die etappe winnend kon afsluiten. En hij heeft natuurlijk nog steeds de bolletjes trui. Dat is wel een mooi gezicht daar, die Belgisch Limburger, die daar glimlachend met zijn ja, wat ongeschoren gezicht op het podium staat, hij heeft toch een beetje ja, bijzondere uitstraling eerlijk gezegd. Hij staat er een beetje op het podium, zo van heb ik dat, moet ik hier tussen al die uh, de bolletjesmeisjes staan. En moet ik ook nog eens een keer Bernard Rino een hand geven. Nou, één ding, Rob Ruig, daar weten we van, hij was weer binnen. Uh, was weer binnen de top 50 in uh, de etappe, dat is knap. Want dat heeft hij de hele tour tot nu toe gedaan. Hij is wel gezakt in het algemeen klassement. Hij stond negentiende en staat na vandaag 22 e op 15 minuten en 1 seconde. Nicolas Roach is er nog overheen gegaan. Jérôme Coppel. En dat betekent dat hij dus even uit die top 20 is uh, ja, gedonderd. Maar ja, er komen nog twee etappes. Dus, Steven Halenboud met Rob Ruig. Ja, Rob gehavend over de streep. Um, de val was in de bocht voor de klim. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Uh... Ja, ik ging, uh, ging vrij goed van voren door die bocht. Alleen uh, in die bocht lag grind. Dus uh, ja, ik zou zeggen dat moet niet, uh, niet liggen in, uh, in de finale van een wedstrijd. Maar ik uh, lag het toch. En, uh, ja, ik schoof eigenlijk uit het niets uh, onderuit. En uh, ja, uiteindelijk lag uh, mijn ketting die lag niet meteen op de fiets. Dus, uh... Ik had even een jasje aan.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 Yeah, in the Munich. En het regent zonnestralen. Um, ja, het regent zonnestralen is misschien ook wel een beetje van toepassing voor de Raboploeg vandaag. Tot nu toe niet zo'n gelukkige tour. Natuurlijk wel één etappe zeker. maar veel mensen die in het klassement mee hadden, zullen doen. Die waren er niet bij. Ook Mollema reed niet zo'n geweldige tour, maar verbeterde duidelijk. Gisteren al lang in de achtervolging. Vandaag samen met Tjalingi mee in de kopgroep. En uiteindelijk een hele mooie inspanning van Mollema. Maar hij zei het zelf eerlijk, Boris Haken was vandaag net te sterk. Mollema werd dus twee in deze etappe. Reden genoeg voor Steven Dalebout... om eens even na te kaarten met een van de ploegleiders... van de ploeg, Frans Maasen. Zo, dat was uh, dichtbij. Ja, heel dichtbij. Dat was uh, van Bouke En van Chilingi ook, trouwens. Het moment is op die, die slotklimmen, uh, Bozenhagen is dan al vooruit. Uh, het moment waarop, uh, waarop Bak en Mollema gaat... Uh, is dat vooraf uitgekozen? Hoe werkt dat? Uh, ik had hem wel gezegd, probeer uh, in ieder geval Bozenhagen te volgen. En die is uh, volgens mij de beste van de kopgroep. en Die, uh, uh, uh, die is de grootste kanshebber. En, uh, uh, ik denk dat het uh, dat dat niet erin zat dat het te hoog gegrepen was. Ze is dus bovendien ook de beste daler en de snelste sprinter. Dus het was moeilijk om, om deze koers te winnen. Dus, uh,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 Dus veel gezegd over die, die laatste klimmen hè, en over die afdaling ook vooral. Heb jij nou ja, met, de, met de billen samen gezeten of je renners al heel huids en ja, vanaf zouden brengen? Nou, ik was wel... maar misschien wel. Ja, ik was wel een beetje bezorgd over Bouke, maar uh, goed, uh, hij heeft zelf een fiets en een stuur en een rem, hè, Dus uh, hij moet zelf beslissen hoe hard dat hij erin vliegt en wat, hij, uh, wat voor risico's dat hij neemt. En uh, begreep dat hij nog een bocht gemist had, maar uh, al met al heeft hij een super afdaling ja. Heb je ook tegen hem van, ja, goed, het, het gaat dus nu al 40 40 seconden uh,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 Ja, ik denk wel. Hij, uh, hij heeft even gezwaakt in de Tour, maar hij heeft zich super uh, gepakt. En uh, nou ja, vandaag wordt hij tweede en uh, ja, dat, is, uh, dat is echt super gedaan. is echt super gedaan, Frans Maas over Bouke Mollema. Uh, Beaam je dat? Ja, zeker. Eh, knap. Bouke uh, zet altijd tegen aanteken, probeert het. Gisteren heeft hij ook ingezien dat hij, uh, ik heb laat nog wat commentaar gehoord van hem... Dat eigenlijk een actie. Maar gewoon dat, dat de wilde er zo erg is om mee te zitten in de juiste ontsnapping... en dat je dan een verkeerde keuze maakt. Dat er gebeurt iedereen. Dat, dat, dat er gebeurt iedere, iedere renner wel een keer. En hopelijk uh, doet hij dat niet te vaak. En vandaag zat hij gewoon keurig mee in de juiste ontsnapping. En dan doe je het goed. En dan, als je dan aan het einde weet dat die klim komt... dan ging op juist juiste moment aan. Kon niet mee toen Hagen ging. Ging daarna wel sneller dan de rest... Ja, en dan blijf je over met een tweede plek. En dat, dat was maximaal haalbaar. Mollema is een renner waar we voor de Tour ook uh, uh, wel heel veel van verwachten. In de zin, we wisten dat hij in dienst van Geesthoek zou moeten gaan rijden. Maar we dachten, nou ja, dat is wel iemand die in bergen lang en goed mee kan. Uh, hij lijkt er nu wel een beetje meer doorheen te komen. En een beetje meer op de Mollema die we gehoopt hadden. Ja, dit is, dit is wat je graag had gezien in, in de eerste week. Maar daar had hij toch heel duidelijk problemen met zijn gezondheid. En uh, kon ook niet. Kon alleen maar volgen. En is daar gelukkig overheen gekomen. Dat kan dus wel. En dat, dat maakt wel dat je ziet dat hij toch met een goede, goede conditie en vorm... naar naartoe gekomen is. Dat je zelfs een drie dagen echt niet goed zijn kan overleven. En dan weer naar dit niveau toe stijgen. En dat is wel heel knap. Was dit de laatste kans voor de avonturiers als we kijken? We krijgen nu twee hele grote bergritten... Krijgen een tijdrit en dan nog een sprintrit. He. Eigenlijk was dit de laatste kans voor de de Boasonhakens, de Huyselvde en bijvoorbeeld ook de Maas. Ja, maar Bouke heeft nog wel meer in zijn gedachten. Want hij, hij behoort tot de betere klimmers en die zou dan eigenlijk of morgen of overmorgen. En dan denk ik toch dat hij kiest voor overmorgen. Had hij toch eens proberen om in de juiste ontsnapping te zitten? En dan als er achter hem lekker aan het vechten zijn, is prima. Zolang het gat maar groot genoeg is naar de kopgroep, dan, dan kan hij misschien wel voor een leuke verrassing zorgen. Want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 De inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maastad in Rotterdam. Daar is al bijna een jaar een besmetting met een bacterie die niet reageert op antibiotica. Er zijn al tientallen patiënten overleden die besmet waren met de bacterie. Inspecteurs zijn nu in het ziekenhuis om maatregelen te bespreken.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 Her en der verspreid over het land vallen er nog wat buien en soms zit daar ook onweer bij. Vanavond en vannacht doven de buien uit en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen vannacht op 11 graden. Morgen is er met name in het noorden zon, in de rest van het land is er veel meer bewolking... en vooral in het midden en zuiden vallen er buien, soms ook met onweer. De wind is meest matig uit noordelijke richting en het wordt maximaal 22 graden. De dagen erna houden we wisselvallig en overwegend koel weer... met vooral zaterdag en zondag buien en veel wind.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 Veel vertraging door werkzaamheden op de A2 Amsterdam naar Utrecht. 10 kilometer tussen Maars en de knooppunt Eveningen. In de regio Rotterdam heeft het verkeer nog veel last van water op de weg. Op de A20 hoek van Holland Gouda. Richting Gouda staan nog 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan en de IJssel. Daar is de rechterreis ook dicht. Op de andere rijmen staat nog 7 kilometer. Daar zijn nog twee rijstoken dicht. Verkeer in de regio Gouda. Onderweg naar Rotterdam kan dan ook het beste omrijden via Den Haag.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 De Radio 1 Tour Top 100, nummer 18. Ici Radio Tour de France, avec Michel Fugain. Le printemps est arrivé sur ta maison. dan nummer... Uit die Franstalige top 100. Michel Fugain staat hier. Bij de kenners hoorden natuurlijk ook dat de Bique Bazaar... er weer bij vertegenwoordigd was, want die waren er ook heel vaak bij. Um, draaiden we al om half vijf. Uh, maar toen moesten we na een half minuutje al uit die plaat, weet u wel. Want het was het moment dat Contador weggesprong op dat heuveltje. Uiteindelijk leverde het hem niks op. Um, iemand die daarvoor al was weggesprongen, althans een poging deed... was Johnny Hoogerland. Die ging heel lang zwerven tussen de koplopers en het peloton in. Het leek even dat hij met zijn metgezellen die koplopers ging bereiken. Maar het lukte uiteindelijk niet. En dan heb je misschien wel een verloren dag. Ik weet het niet. Han Kok ik sprak met hem. Sonny, hoe is het met jou uh, gegaan vandaag? Ja, het was een harde beginnen. Een harde start. En op uh, zes terre rijdt Roots weg. En uh, ja, ik spring eigenlijk mee. Eigenlijk alleen maar omdat ik dan dacht van er zit ik iets op mijn mak in de afdaling. En uh, we rijden bijna in één streep naartoe.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 Ja, ik voel me nog niet zo slecht. Komt een mooie dag aan hè? Maar ze hadden daar ook. Johnny Hogerland zei dat dus de man die met uh, wat overgesproken hechtingen... gewoon die zijn weer gerepareerd en hij fietst gewoon weer door. Die twee man die hij overigens bedoelde... dat waren de twee man die in die kopgroep, oorspronkelijke kopgroep... van 14 mee zaten. Bosic en Leukemans. Dat waren de twee renners van uh, Vakans Soleil. Michel Cordelissen, die uh, wij elke avond ook in de avondetap horen... die heeft altijd de dankbare taak... die mag meteen achter zo'n kopgroep mee gaan rijden. Dus die rijdt eigenlijk elke dag zo'n beetje achter de kopgroep. Want elke dag zitten ze wel mee. Maar uiteindelijk, aan het einde zit het niet altijd mee... want overwinningen zijn er toch ook nog niet geweest voor deze ploeg. We kijken eens even hoe Michel Cornelissen deze dag beleefd heeft. En uh, daarvoor wordt hij ondervraagd door Steven Dalebouw. Hij zat onder de bomen in de schaduw even na te praten met wat uh, renners uit je ploeg. Michel, uh, ja. wat is de conclusie naar deze rit? Dat we eigenlijk een hele goede rit gereden hebben. De eerste ontsnapping van tien was Thomas de Gent mee. Die hebben heel lang uh, moeten vechten voor die voorsprong. Die werden teruggepakt. En de volgende snapping van 14 zaten we met twee renners mee, uh, Leukemans en uh, Bozits. Dat zag er op zich heel goed uit. Uh, ze gaven een goede indruk, maar op de laatste klim kwamen ze dan toch tekort. Uh, Johnny heeft nog een heel lang in achtervolging gezeten. Was dat gepland? Nee, maar dat was meer uh, ter controle van die twee. En, uh, ja, Kevin de Weer natuurlijk nog ook weer voor zijn klassement. En, uh, ja, dan hoopten we dat Robbie uh, goed naar boven ging. En... wie Het was niet gepland, maar wel ter, ter controle. Nou, dat de Weert natuurlijk ook voor zijn klassement rijdt. En wij hebben er twee mee en uh, hun hadden er één mee. Chavanel natuurlijk, dus uh, ja, voor ons was het eigenlijk wel goed zo. We moeten niet een betere klimmer erbij gaan brengen... om, onze twee, om, om Bozits eventueel uh, van de zege af te helpen. Maar ja, Bozits kwam gewoon niet goed in zijn ritme op de laatste klim. En, ja, die was er vrij vroeg af, dus het liep niet goed af. En het is dan nog erger als uh, ja, Rob Raag ook nog valt in de afdaling. Dus, uh, het was een mooie dag, maar het is niet zo goed geëindigd. Nee, dan kom je over de, over de streep en dan zie je Rob Ruijger hier op een koelbox zitten. Wordt geholpen aan, een, aan zijn verwonding, aan zijn heup, elleboog, pols. Hij viel trouwens al bij de eerste bocht voor de klim. Ja, dat heb ik, dus, ik heb het wel iets op, op de radio gehoord, maar ja, we zitten natuurlijk zeven minuten voor. Dus uh, ja, het zal niet meegeholpen hebben, die valpartij sowieso. Hoe, uh, hoe zijn de krachten nog in jullie ploeg? Willen jullie, uh, nou ja, jullie willen uiteraard iets meer dan, dan, dan vandaag. Ja, natuurlijk. Ja, vandaag zit het gewoon tegen. Je hebt in principe twee hele goede renners mee. Björn Leukemans en uh, Bozits. En dan hoop je natuurlijk, misschien tegen beter weten in, dat ze samen uh, blijven in de klim. En dan ben je met Bozits natuurlijk nooit kansloos. We zijn toch met twee man mee. En uh, de ontsnapping daarvoor zitten we ook mee. Dus ja, we geven dat niet op. En uh, voor Bozits is het moraal ook goed dat hij hier zit. En, ja, we wachten het af. Het gewoon land. Johnny uh, ook gewoon een goede, uh, had ook een goede indruk. Had hij wat materiaalproblemen? Ik weet het niet. Ja, op een gegeven moment hoor je ook niet veel meer natuurlijk door de bomen met de scanner. Dus uh, ik moet ook afwachten wat er allemaal gebeurd is. De bomen en het bos. Door de bomen en het bos, hoe ze het spelen? Wat is het? Door de bomen en het bos niet meer zien? Ja, precies zoiets. <laughs> John Sakada met Just Another Day. Het was ook een Just Another Day in de Tour vandaag, Aard Vierhout. Laten we ons eerst eens even op dat klassement gaan richten... waar Veuclair dus tijd verloor. Um, want um, er waren drie kansen om hem uit het geld te rijden. Er zijn er nu nog twee, maar deze, kans, deze dag werd ook niet van tevoren aangenomen. Dit, dit werd eigenlijk sterker nog aangenomen. Het is een verrassing dat hij die tijd verloren heeft uiteindelijk. Dat is het, zeker. Met zijn afdalingscapaciteit jeugd erover moeten bij, Verliest hij tijd in plaats van dat hij of iets wint of gelijk blijft staan. Dus uh, ja, heel langzaam beginnen ze een beetje te knabbelen aan zijn voorsprong. En dat verhaal moet dan morgen zeg maar een beloning krijgen... met een nieuwe gele truidrager. En eh, nou ja, we hebben acht mensen binnen de vier minuten. Basso en Koeneko worden niet als kandidaten voor een Tour zijn gerekend. Maar dan, eh, wat gaan wij morgen in die zin zien? We hebben drie grote calls van de buitencategorie. We hebben de aankomst die hoger is dan ooit. Die Galibier is natuurlijk veel over geweest, maar nooit op aangekomen. Eh, gaan wij weer een groep zien wegrijden? De favorieten die gezamenlijk de eerste twee calls nemen... en alles op de slot klim. Verwacht jij dat? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, een beetje een, eenzelfde tactiek... Wat, uh, wat we hebben gezien met, uh, met de jongens van Slek... wanneer Voigt de Pyrenee rit inrijdt. Plateau de Bijenrit. Dat hij rijdt, de Gerdeman voorop. En dat zij toch proberen op die laatste kool nog wat extra jongens te hebben. Waar Frank en Andy dan achterop komen... dat ze nog even geholpen kunnen worden. En dat ze een sprongetje gaan wagen naar de koplopers... om zo uh, ja, wat meer ja. steun te krijgen nog van ploegmaat. En dat zal misschien niet alleen... Bij die ploegen uh, bij Leopard van, van dien zijn. Maar ook nog uh, Saxbank heb je. Je hebt andere ploegen, die BMC, die nog een mannetje meestuurt in een ontsnapping. Dus daar zal het misschien ook wel op uitdraaien. Dat, dat, ja, dat er wat helpers vooruitgestuurd worden. Het is grappig dat jij Frank en Andy ook al in een uh, soort als twee-eenheid gaat beschouwen. Want uh, Ik lees steeds meer geluiden van mensen zeggen... zolang ze dat blijven doen, is het een kansloos verhaal met die slechtjes. Laten die nou eens gewoon uh, een vader of een moeder hebben... die gewoon zegt, ja. jij bent de beste, dat leren we in alle gezinnen... en die ander moet gewoon werken voor die ander. Moeten ze dat gaan doen? Henk Lumberding zei gisteravond... ja, dat moeten ze gaan doen, anders winnen ze die tour nooit. Nou ja, ze, hebben, ze hebben gewoon een, een tactiek, en dat, die tactiek is eigenlijk wel duidelijk... dat, dat ze na twee weken tour gewoon allebei in het klassement wouden staan. En dat ongeacht uh, de achterstand of voorsprong of wat dan ook... ze wouden gewoon met z'n tweeën bij die eerste tien staan. En dan in de laatste week dat uitvechten. Nou, dat zijn ze nu aan het doen. Want nu gaat er niet meer gewacht worden. Degene die het beste is, is het beste en die gaat wegrijden. Dat is eigenlijk, uh, denk ik, het voornaamste, dat ze toch... Maar, zeggen ook veel mensen... als ze terugkijken is het altijd makkelijk... Uh, met een contador die niet zo sterk was... hebben ze misschien hun kansen wel enorm... al laten liggen van deze contador aanvallen... of wegbij komen. En ze zullen misschien toch iets moeten... want contador staat wel achter. Maar die heeft die tijd ten opzichte van hun... Hè? als we alleen ten opzichte van hun kijken. Ja, ze zijn, ze zijn wel heel zelfverzekerd. Ook Annie Leuk blijft zelfverzekerd... ondanks dat hij gisteren die minuut verspeelt. Hij blijft gewoon zeggen van ik ga het doen op die Calabier. En uh, ja, daar kijk ik wel naar uit hoe hij dat gaat doen... Maar, ja, hij voelt ze toch uh, zo goed. En hij zegt dat die laatste week is mijn week. En dat heeft hij van ja. eigenlijk twee maanden geleden al gezegd. En dat blijft hij zeggen. Dus hij zal het nu ook moeten gaan doen. Dan komen we bij de Australiër Evans. Uh, maakt een ongelooflijk stabiele indruk, zegt iedereen. Uh, zelf had ik, en ik weet niet waarom, vandaag voor het eerst even het gevoel dat ik dacht... is hij nog zo goed als gisteren of weer? Gisteren had jij dat ook. Ja, hij viel niet aan op het moment dat iedereen weg was van zijn ploeg... Tempo maken, tempo maken, tempo maken. En een heel hoog tempo. Er was niet zoveel meer over. ondanks Het had niet alleen met die valpartij te maken. Het was gewoon wat heel hard gereden werd. En dan kwam niet de vervolg. Evers ging niet aan. Hij bleef zitten. Hij ging wachten tot de rest ging. En was dan ook... Uh, ja, hield zich beperkt de volgen. En ja, gezichtsuitdrukking gez, gez, op de streep was toch al aardig uh, ja. af. Ja. En dan kom je toch altijd weer uit bij Contador. Ik hoor alweer steeds meer mensen bij de bakker en de melkboers... morgen zeggen, ik zet mijn geld toch maar gewoon weer op Contador. Dat, dat gevoel, dat Contador-gevoel, dat begint eh, groter te worden. Hè? Ja, nou, gisteren heeft het al een ommekeer gebracht in de hele tour En ook de volgers. Ik zat bij Bakker Bertram op de Grijsbrief vanochtend... waar ik elke ochtend mijn koffie drink. En met Stefan, de eigenaar, die zegt ook van... het is leuk, gezellig en spannend wordt het weer. En terwijl ze allemaal al zo dicht bij elkaar zitten... Het blijft gewoon spannend en, en die speldeprik prikken ook in de afdalingen, ook vandaag weer. Je ziet Contador met Sanchez komen er mee over. Contador steekt zijn hand naar achteren. Sanchez raakt hem even aan, zo van, uh, nou jongen, we hebben het geprobeerd. Twee Spanjaarden tegen de rest van de wereld. En die gaan met elkaar vol morgen ook in de slag. Of en, hoe je het ook noemen wil. Maar die gaan. De konten gunt Sanchez nog wel iets. Ja, ja, en kan hem, over, hij kan hem goed gebruiken. En kan ja. hem goed gebruiken. En die Sanchez, die noemen we nooit. Want die kan geen tijd rijden. Zeg je dan, Dus die raken we het wel kwijt. Maar die ja. rijdt wel heel makkelijk tot nu toe. Dit is een soort stille kracht. Je hebt, ieder jaar heb je zo iemand erbij. Ja. En hij heeft natuurlijk voor je ook een goede toerin. Maar hij rijdt wel voortdurend. Waar gedemarkeerd wordt, zie je ook dat uh, truitje van hem. Hè? Ja, hij sluit netjes aan. Hij is niet de eerste die gaat. Maar uh, tweede, derde man, aansluitend. Snel dat gaatje overbruggen. Dus dat, dat, die versnelling die, die normaal gesproken de Spanjaarden wel hebben... en wat ook uh, Contador heeft, die heeft hij ook in zich. En hij is nog steeds onze Olympisch kampioen natuurlijk. Kortom, wij gaan ons verheugen op een uh, schitterende dag morgen. En Veucler, die gaat dood of de gladiolen. Als hij eenmaal afhaakt, staat hij ook met deze stil waarschijnlijk, hè? Ja, die gaat niet voor een vierde plek rijden, dat neem ik aan. En, en hij... Uh, hij hoopt dat ze bij elkaar zitten met z'n allen. Op de laatste klim, aan de voet van de laatste klim. En dan gaat hij laten zien hoe goed hij is. En dan mag hij ons ook verbazen. En dan wordt het nog spannender, Tom. Oké, okay, we gaan het morgen zien. Anouk is dat natuurlijk met Good God. Luister naar radio radiotour, maar ook aandacht voor andere actualiteiten. En daar zijn we nu bij beland, want de een na grootste rosse buurt van Nederland... gaat drastisch verkleind worden. Op de Achterdam in Alkmaar wordt twee derde van de ramen gesloten. Dat dus het gevolg van de uitspraak van de Raad van State. Die vindt net als de gemeente overigens dat de grootste raamexploitant geen vergunning hoeft te krijgen om ramen te verhuren in panden... die mogelijk met crimineel geld zouden zijn gekocht op de Achterdam. Kijk, we zijn een stad van een kleine 100.000 inwoners... ...en als je dan uh, een derde van het aantal ramen hebt... ...van wat Amsterdam heeft, dan ben je redelijk overbedeeld. De huidige situatie, burgemeester Piet Bruijn, nog. Hoeveel ramen zijn het nu? Het zijn meer dan 140 ramen op dit moment, eh, namelijk maar. Hoe kan dat? Nou, destijds heeft het, uh, het gemeentebestuur geen maximum aangesteld. En de exploitanten die hebben dus de panden gekocht en opengebroken. Waardoor er dus uh, niet alleen aan de straatkant de prostitutie is. Maar ook aan de binnenkant uh, als het ware. Dus het zijn daar... allemaal gangen met allemaal ramen eraan. Eigenlijk onder en achter en binnen die panden. Precies. Het zijn allemaal kruipdoor, door, door als het ware. Waardoor er dus veel meer ramen zijn dan eigenlijk ooit bedoeld is. En daar wilt u vanaf? Is dat nou eigenlijk ook wat u beoogd heeft met, uh, met het intrekken van deze vergunning? Wat wij willen is de overlast en de criminaliteit terugdringen. We hebben geconstateerd dat er gewoon heel veel overlast was van uh, de achtergrond. En dat er uh, heel veel criminele activiteiten waren. Mensenhandelaren. Uh, onder andere... Employers. Bijvoorbeeld, ja. Al dat soort dingen. Dus die dingen, dat willen we gewoon uh, tegengaan. Ik zeg niet dat je dat helemaal kunt uitbannen, maar dat je dat wel moeilijker wilt maken. En daar hebben we een brede aanpak voor neergezet. Onder andere de Bibelwetgeving toepassen. Ja, dat is dit? Dat is dit. En wij willen dus zorgen dat we een beperkt aantal prostitutieramen houden. In Hoeveel de... wilt u erover houden? Nou, uh, we hebben met de gemeenteraad afgesproken van dat we aan de raamkant, uh, de straatkant, uh, zeg maar de raammogelijkheid uh, uh, willen doen. En dan praat je zo rond de 50 ramen die overblijven. Om te begin... We beginnen dus nu binnen zes weken. 92 van die ramen, dus de meerderheid, gaat dicht. Ja. Op basis van een wetgeving. u moet het me toch nog een keertje uitleggen. Nee. Omdat 28 jaar geleden werd meneer Heineken ontvoerd en dat ja. geld zou geïnvesteerd zijn in die panden. En de meneer die nu die panden, die ramen verhuurt aan prostituees. Die mag daarom dat niet meer doen. Hoe ja. kan dat? De essentie van het verhaal is van dat er een ernstig vermoeden is... dat geld, crimineel geld gebruikt wordt om, uh, om wit te wassen. Om het maar even populair uh, te zeggen. En dan mag de burgemeester de vergunning weigeren. Maar het is nooit aangetoond dat dat geld daar is wit gewassen. Nee, maar dat is nou juist de essentie van de wet Bibop. De burgemeester hoeft dat niet te bewijzen, want daar heb je rechters voor. De wet Bibop is in het leven geroepen om te zorgen... dat dus het ernstig vermoeden voldoende is om uh, de vergunning te weigeren. In dit geval heeft de Raad van Geoordeeld dat er dus voldoende reden was om de vergunning te weigeren. Er is jarenlang een juridisch gevecht gevoerd hierover. De raamexploitant zegt dat hij die criminelen helemaal niet kent. Hij huurt alleen maar de panden, zegt zijn advocaat. De exploitant valt strafrechtelijk helemaal niets te verwijten. Dat is ook vele malen in de procedure ook gezegd door de burgemeester. De exploitant huurt de panden, althans een deel van de panden. en Een aantal van de pandeigenaren valt iets te verwijten. Daar kunnen wij eigenlijk niks over zeggen, want dat zijn wij niet. En de prostituees zelf, die houden niet zo van microfoons. Maar naar bemiddeling van de verhuurder wil er één wel reageren. Ik heb het nieuws gehoord en uh, wij balen allemaal flink. Ja. ja, waar moeten wij naartoe nou? Je zit hier helemaal vrijwillig. Ja, ik zit hier vrijwillig. De meeste meiden zitten hier wel vrijwillig. En ik snap niet, niet wat het probleem is. Wij uh, zijn niemand tot last volgens mij. En we weten nu niet waar we naartoe moeten. Dus uh, ja, wat krijg je dan? Illegale prostitutie of we gaan in hotels werken en uh, dat soort dingen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet wat ik nou moet verslag was dat van Matthijs van de Wiel vanuit de Alkmaar. dus. Daarmee komen we aan het einde van het vierde uur van Radio Tour de France... op deze dag dat we de zeventiende e etappe reden. Eh, morgen die prachtige 18e etappe. We gaan daar straks uitgebreid met Aard Vierenhouten. Eerst terugkijken op de etappe en ook vooruitkijken. Er is ook overigens heel veel andere actualiteit. Merkel en Sarkozy, Maastad Ziekenhuis. Dus eh, blijft u wat dat betreft eh, ook na het journaal luisteren... naar het laatste half uur van Radio Tour de France. En stapt u net in uw auto... We reden vandaag de eerste, nog de kleinste van de drie Alpen-etappes. Het valt Boazon Haken, gisteren werd die tweede. Vandaag won hij in een prachtige, prachtige rit. Bouke Mollema had een prachtige inspanning, werd tweede. En Sandy Kassar werd derde. En in het klassement, eh, iedereen probeerde het op het laatste klimmetje. Hij kwam even weg en hij is dan door. kreeg Sanchez mee. Maar in de afdaling kwamen ze, zelfs de slekjes, mag ik bijna zeggen. Karel Evers en iedereen aansluiten. Alleen Veuclair reed even een parkeerplaatsje op. Moest daar keren met zijn fiets en dat kostte hem uiteindelijk een halve minuut. Maar hij is nog steeds de trotse leider in het klassement. 1.18 heeft hij nog over op Cadel Evans en 1.22 op Frank Schleck. Allemaal straks nakaarten over die etappen en veel actualiteit in het laatste half uur van Radio Tour de France. Dit is Radio 1.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 Het album van Ben Monkel Soul is nu overal verkrijgbaar. Is Dit is Radio 1.